Vijf uur. Jobboot met het NHL-journal. UEFA-voorzitter Platini heeft zij Blatter vanmorgen gevraagd zich terug te trekken voor het voorzitterschap van de FIFA. Blatter weigerde dat, melden diverse persbureaus. Platini zei op een persconferentie dat hij walgt van de hele corruptie kwestie bij de Wereldvoetbalbond. De UEFA zal de voorzittersverkiezing, die voor morgen gepland staat, niet boycotten. Daar had het bestuur eerder wel mee gedreigd. De meeste Europese bonden zullen Prins Ali, de uitdager van Blatter, steunen, zei Platini. Bonden uit Afrika en Azië zullen over op blatter stemmen. Ook FIFA voorzitter Sepp Blatter heeft in Zürich spoedoverleg gevoerd met de voorzitters van de zes continentale voetbalbonden. De vergadering ging over het corruptieschandaal bij de FIFA, maar over de inhoud van de gesprekken is niets bekend gemaakt. Wel is duidelijk dat Blatter de oproep van de Europese voetbalbond UEFA om voorlopig geen nieuwe voorzitter te kiezen naast zich neerlegt. De man die in november op een demonstratie in Amsterdam fuck de koning riep, wordt niet vervolgd. Het OM heeft besloten de zaak te seponeren, omdat de man zijn uitspraak heeft gedaan binnen de context van het publiek debat. De activist Abdul Qasim al jaberi werd opgepakt bij een betoging tegen Zwarte Piet. Toen bekend werd dat justitie de man voor de rechter wilde brengen, ontstond veel ophef. Een dag later trok het OM de dagvaarding in om de zaak nader te onderzoeken. KPN doet onderzoek naar berichten dat de Duitse inlichtingendienst internetverbindingen van KPN heeft afgetapt. De dienst zou dat gedaan hebben voor de Amerikaanse geheime dienst NRC in de periode van 2005 tot 2008. KPN laat weten de zaak heel serieus te nemen. Volgens een woordvoerder wordt het lastig om te achterhalen van wie de lijnen waren, omdat het zo lang geleden is. Waar de diensten naar op zoek waren is niet duidelijk. Minister Plasterk liet vorige week weten dat de AIVD onderzoekt of het klopt dat Duitsland Nederlands dataverkeer heeft afgeluisterd. Het weer. Vanmiddag af en toe zon, maar ook nog wat buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst vooral in het westen en noorden wat buien, later op de dag ook in de rest van het land. In het weekend minder buien. Zondag kan het 21 graden worden. Dit was het en ooit. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Je krijgt de files in de Randstad die meer dan 10 minuten vertraging opleveren. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuis en Reewijk, 8 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht, 7 kilometer. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagenstein, 13. A27 Utrecht-Gorkum tussen Knopend Everdingen en Noorderloos, 6 kilometer rijdend verkeer. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, 3 kilometer. En de de meeste vertraging is er op de A208 Haarlem richting Velze Tussen Haarlem en de aansluiting met de A22 drie kilometer. Maar die file levert zeer veel vertraging op 40 minuten. En dat heeft te maken met een versperring in de Velzertunnel. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live -M -M. Met, met nu de muziekboulevard. Boulevard. Meer luisterplezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM.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 Dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boeren, bloemen en een heg? Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg, want ziet. Hoe rijk het leven is, ze zien de televisie quiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij en de dress waar met plastic rozen.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 nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten? Dat dat voor voorbij zou gaan. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie je BM Deks TV op kanaal 45. Het is weer zover, de 10.000 stappen van Zandvoort op zondag 31 mei. Geïnteresseerden kunnen weer maandelijks deelnemen aan een gezellige en een sportieve wandeling in en rond Zandvoort. In het kader van Zandvoort Actief organiseerde sportservice Heemstede Zandvoort, diëtistenpraktijk Pure and Simple, Physiofit Zandvoort en huisartsenpraktijk Koninginnenweg al eerder de 10.000 stappen van Zandvoort. Vanwege het grote succes keert deze wandeling nu maandelijks terug onder leiding van Sandra Korwil Lissenberg. De wandeling is altijd op zondag en er begint om 10 uur. Er worden ongeveer een uur gewandeld en is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde wandelaars. Er zullen dit jaar weer diverse wandelingen plaatsvinden. De wandeling staat in het teken van 10.000 stappen en dat is niet zomaar. Om gezond te leven zou een volwassene dagelijks 10.000 stappen moeten zetten. Een mens zet gemiddeld 6.000 stappen per dag. De 4.000 extra stappen komen ongeveer overeen met een half uur stevig wandelen. Met deze wandeling worden de deelnemers gestimuleerd dagelijks voldoende te bewegen. Heeft u interesse in de strandwandeling en wilt u zich aanmelden... dan kunt u contact opnemen met Zandvoort Actief per e-mail zandvoortactief zandvoort .nl, of telefonisch 023 57 40116. Meer informatie anytime de oude halt Vondelaan 2B. Website is www.zandvoort-actief.nl En het is om 12 uur s morgens afgelopen.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 Sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Leaven holds a place for those who pray. van 2 tot en met 5 juni. Kom mee en wandel mee. De laatste avond voor de 10 kilometer is de aanvang om 6 uur... en de locatie is Kerkplein. Bij de start inschrijven kost 5 euro... en het inschrijvenadresse en tevens kaartverkoop bij... Bruna, Grote Krocht 18... mevrouw Miezenbeek, Haarlem Meerstraat 12... mevrouw Joustra, Witteveld 11... en voor meer informatie... de Zandvoortse Hockeyclub... Duintjesveldweg 1, het e-mailadres is info.zandvoortsevierdaagse.nl en de website is www.zandvoortsevierdaagse.nl. En de normale start is om half zeven s'avonds. Canoe. She was young and old, so pretty, and her name was Nicky, too. Meer dan 4200 begraapplaatsen doen het hele land mee aan de landelijke week van de begraafplaats, Van 30 mei tot 7 juni. Het uitgangspunt van de speciale week is om aandacht te schenken aan het sluiten van begraafplaatsen, het in vergetelheid raken van graven en, heel belangrijk, om graven zelf te ontsluiten als stenen archieven. Met een veelvoud aan historische informatie. Op 30 mei doet ook de algemene begraafplaats Zandvoort voor de tweede keer mee aan deze speciale week waarvan het centrale thema is Ik vergeet je niet. Deze dag heeft het volgende programma. Ontvangst om 11 uur vanaf kwart over 11 geeft Leendert de Jong een lezing over de begraafplaatsen van Zandvoort. Om 12 uur is er een rondleiding in het oude gedeelte waarbij informatie gegeven wordt over de historische graven van zeer bekende zandvoorters door Christine Kemp. Vanaf twee uur is iedereen welkom die geïnteresseerd is in familieonderzoek door middel van inzage over leidersakte vanaf 1811. Om drie uur middags geeft Christian Kemp nogmaals een rondleiding, maar dit keer langs de graven van verzethelden, militairen... En burgerslachtoffers van Wereldoorlog 2. De sluiting van deze bijzondere dag is om 4 uur middags. Voor iedereen die geïnteresseerd is of meer wil weten over het begraven op de Algemene begraafplaats is er genoeg informatie beschikbaar en de koffie staat klaar. Don't know much about the French I took But I do know that I love you And I know that if you love me too What a wonderful world this would be Don't know much about geography Don't know much trigonometry Don't know much about algebra Don't know what a sliding rule is for But I do know what it wants to And if this one could be with you What a wonderful world this would be Now, I don't claim to be an A student But I'm trying to be For maybe by being an A student, baby I can win your love for me Don't know much about history, history.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 Het is overwegend bewolkt en af en toe valt er wat lichte regen. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. In het oosten is nog steeds lokaal lichte regenbui mogelijk. De middagtemperatuur ligt rustig de 13 graden op de wadden... tot lokaal 18 graden in het zuidoosten van het land. De wind is zuidwest en matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. In de middag wordt de wind west en neemt geleidelijk af. In de nacht naar vrijdag is er veel bewolking en lokaal kan er wat lichte regen vallen. Veel stelt het echter niet voor. De minima ligt tussen 3 graden in het noordoosten en 10 graden in het zuiden en het zuidwesten. De wind is zuid tot zuidwest en zwak, aan de kust matig. Vrijdag is het wisselend bewolkt en in de middag kan er in het noorden en het noordoosten van het land een enkele bui voorkomen. In de avond trekt een gebied van actieve buien van zuidwest naar noordoost over het land waarbij ook onweer en windstoten mogelijk zijn. De maxima komt uit tussen de 13 graden op de Wadden... en 19 in het oosten en het zuidoosten. De wind draait naar zuidwesten en neemt bovenland toe tot matig. Aan de kust en op het IJsselmeer neemt de wind in de middag toe tot krachtig. S'avonds wordt de wind overal matig en westelijk. Zaterdag veel zon, matig tot vrij krachtige westelijke wind... en de temperatuur in Zandvoort is dan circa 13 graden. De vooruitzichten aanhoudend lichtwisselvallig en de temperaturen onder normaal. Alleen op zondag loopt de temperatuur mogelijk op tot boven normaal, tot 21 graden. Vanaf midden, vanaf midden volgende week stabieler en warmer zomerweer. De normale middagtemperatuur voor de tijd van het jaar in Zandvoort is 17 graden. De actuele zeewatertemperatuur langs het strand is 15 graden. Found my three Een exemplaar van het boek over de nieuwbouw en de geschiedenis van het gemeentehuis van Bloemendaal. Vanaf 2 juni zijn alle inwoners weer welkom in het totaal vernieuwde gemeentehuis van Bloemendaal aan de Bloemendaalseweg 158. Over de nieuwbouw van het huidige gemeentehuis en over de geschiedenis van de voormalige gemeentehuizen van Bloemendaal verschijnt binnenkort een rijk geïllustreerd boek. Alle inwoners van de gemeente Bloemendaal kunt u gratis een exemplaar van het boek verkrijgen door dit online te reserveren. Reserveer dit boek uiterlijk tot 11 juni. Bloemenheuvel, een nieuw gemeentehuis voor Bloemendaal. Van rechtshuis tot gemeentehuis. Formaat 24 bij 24 cm, full color gebonden met een harde kaft. En hij is 94 pagina's dik. De spelregels, één gratis boek per huisnummer. Reserveren is mogelijk tot en met uiterlijk donderdag 11 juni. De gereserveerde boeken zijn op te halen op het gemeentehuis aan de Bloemendaalseweg 158, vanaf zaterdag 27 juni om 12 uur. Neem een print mee van uw reserveringsformulier, de bevestiging per e-mail, bij afhalen. Boeken zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Turn and you learned from people you met, though you hated what they said. I'm show us sure smile Come show us your sure Z ...op vrijdag 29 mei... ...de aanvang om 9 uur s'avonds. Zing mee uit volle borst... ...in het kleine café aan het Kerkplein. Smartlappen en levensliederen meezingen... ...met een live accordeon. Liedboeken aanwezig... ...en de toegang is gratis. De gezelligheid is gegarandeerd. Meer informatie... ...Café Koper, Kerkplein 6... Telefoonnummer 023 5713 546. De website www.cafékoper.nl En het is om twee uur 's nachts afgelopen. come and the land is dark and the moon is the only light we'll see no I won't be afraid no I, I won't be afraid just as long as you stand stand by me I'm 31 mei is het weer zover. De Zandvoortse Rommelmarkt in Theater de Krocht. Op deze markt wordt er uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden. Als mede antiek, curioza, verzamelingen, boeken, etc. De bar van Theater de Krocht zal de gehele dag geopend zijn... zodat u na uw aankopen te hebben gedaan... er een heerlijk kopje koffie kan drinken... een drankje en of broodje kunt genieten. Er zijn nog een aantal plekjes vrij om je spulletjes te verkopen. Opgeven kan via... E-mailadres rommelmarktzandvoort.gmail.com De toegang tot de markt is gratis. Meer informatie? Theater de Krocht, Grote Krocht 41. Het begint om 10 uur 's morgens en het is middags om 4 uur afgelopen. I remember when I was a lad, Times were hard and things were bad. But there's a silver lining behind every cloud Just four people, that's all we were Trying to make a living out of black land dirt That we'd get together in a family circle singing loud Daddy sang bass Mama sang dinner Me and little brother would join right in there Singing seems to help a troubled soul One of these days and it won't be long Join them in a song. I'm gonna join the family circle at the throne. No, the circle won't be broken by and by, Lord, by and by. Daddy sing bass, Mama sing tenor, me and little brother we're join right in. The in the sky. Now I remember, after work, Mama would call in all of us. You could hear us singing for a country mile. Now little brother has done gone on, but I'll rejoin him in a song. We'll be together again up yonder in a little while. Daddy sing bass, Mama sing tenor, me and little brother would we'll join right in there. 'Cause singing seems to help a troubled soul. One of these days and it won't be long I'll rejoin them in a song I'm gonna join the family circle at the throne Oh no, the circle won't be broken By and by, Lord, by and by Daddy sing bass Mama sing dinner Me and little brother will join right in, in the sky Sky lord in the sky. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Hancock, 12 uur, Zandvoort op 29 mei. Voor de tweede maal wordt het circuitpark Zandvoort... een 12 uur raceverreden die open staat voor... GT's, tourwagens en 24 H-specials. Dat belooft 12 uur vol vuurwerk te worden. Meer informatie circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. En de website is www.cpz.nl Que said I said I What will be will be museumpodium op 29 mei, aanvang 8 uur s'avonds. Het kamerkoor I Cantadori Allegri, dit betekent de vrolijke zangers... zal een optreden verzorgen in het Zandvoort Museum. De entreeprijs is 10 euro, inclusief koffie en een drankje. Reserveren via museum.zandvoort.nl Meer informatie, Zandvoorts Museum, Zwaluweestraat 1. En het is om half 10 s'avonds afgelopen. Bringing down the- Vrijdag 29 mei wordt Landgroen Keukenhof de Lisse voor de derde editie op rij overgenomen door Sandro's Kitchen. Een spetterende dance event met Sandro Silva. Sandro's Kitchen is dit jaar de final edition. De opbrengst van het evenement komt ten goede aan. De Linda Foundation, de Van der Sar Foundation en de Team Livingstone van het Leids Universitair Medisch Centrum. De initiatiefnemer van dit dance-event is de Royalty Club Lisse-Bollestreek. De leden steunen op verschillende wijzen hun medemens. Elk jaar wordt een evenement georganiseerd voor een goed doel. De opbrengst van vorig jaar, ruim 27.000 euro, kwam terecht bij het Ademas Inloophuis in Nieuw-Vennep. Een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Dit jaar hebben de leden van de Royalty Club gekozen om de drie goede doelen te steunen. Je kunt ook je steentje bijdragen door tickets te kopen. Deze zijn online verkrijgbaar via www.yourticketprovider.nl. Sandro's Kitchen is te vinden op Facebook, Instagram en op Twitter. I'm it all. Up to you. Amen. Hey.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 Ik wens u een hele goede avond en graag tot volgende week donderdag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.